Je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijf wil wel maar slapen. We kunnen dan gezien als het tegens. Waar zij op zijn, op zijn, want wij zijn laten, We hebben zien aardje je gaat je goed. Tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen. Opstaan en weer Start. op zee, op zee, op zee, maar blijven wat maar slaat. Wij hebben ongelofelijk, ja, haast. Wat zij op zee, op zee, want wij zijn laatste elkaar. We hebben zwaar een paar minuten tijd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 Andere keer misschien.